Dit was het. Hè.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. G -G -M -M. Met, met nu u. Toebak leeft. Goedemorgen Zandvoort! Goedemorgen Zandvoort, Tobak leeft op de radio weer. Even naar 8 uur, de dag na, ja de dag na de dag natuurlijk. Het is toch allemaal weer even goed afgelopen. Het was allemaal weer even spannend. Nou ja, spannend vond ik wel weer mee natuurlijk. Het was één ramdebiel die vorig jaar natuurlijk gigantische bende van heeft gemaakt. En toen dachten we meteen dat de hele wereld in de oorlog was. Maar het was gewoon één idioot. En uh, nou ja goed, het was gisteren wel een beetje een chaos op het, uh, op het spoor. Eén één man trekt aan een noodrem. Mensen gaan de trein uit, gaan op het spoor lopen. Meteen heel Nederland vast. Ongelooflijk hè? Ongelooflijk dat het voor elkaar gaat. Het één man dat voor elkaar kan krijgen. En uh, nou ja, goed, er zijn wel een aantal mensen aangehouden. Onder andere in, uh, kijk, in Den Haag heeft de Marseille gisterochtend rond half zes een 18-jarige Hagenaar aangehouden. Die over de hek van het Paleis Noordeinde was geklommen. Hij zei: Ik kom de beveiliging even testen. Zijn naam? Stegenman? Nee, dat was geen Stegenman. Nee, nee, nee, nee. Die man is ook helemaal in zijn bol geslagen. Die denkt dat hij alles mag testen en dat hij daar geen bonnetjes voor kan krijgen. Ja, maar de copycats nu dus, hè? Dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Ja. Je mag tegenwoordig alles testen. Ja. Maar gelukkig staan er wel boetes op. En Stegenman gaat wel een hoger beroep. Maar hij moet die boete wel betalen. Ik vind het ook netjes. Ajo ah moet hij betalen: 1600 euro. Wat levert ja, dat programma op wat hij uitzendt? Veel meer? De, de eerste keer, hè? net als bij die andere man. De trainen, de ja, ja, precies. De eerste keer was het ook bijna niks. Maar ja, en toch doorgaan hè? En dan en daar dan te klagen dat het zo, dat het 50.000 euro was of zo, hè? Toch? Nee, het was 500.000. 500.000? Oh ja, nou, we nul En dan twee keer. En, en dan twee keer hij en SBS. En het was bij elkaar dan een miljoen. Maar goed, dag is voorbij. En het was weer gezellig. Het was, ik heb ja, ontzettend genoten. Het heeft oh, even ja. geregend. Daarna wordt het echt van, fantastisch. Ja, gewoon. maar het is voor jou geweldig. Want op die hele rommelmarkt gaan de prijzen. Die kelderen echt als een gek natuurlijk. Want iedereen oh, denkt, ook. Oh. Dat is op zal veel van mee. Ja? Ja, ik okay. heb wel heel veel gekocht. Ik heb wel heel veel in de weer gelopen. Ik heb echt het idee dat ik een marathon heb gelopen. Ja, ja maar ja, zie, het je ziet ook een beetje bescheten uh, uit. Afgetrokken, wou ik zeggen. Ah. Maar dat klinkt oh, dat is ook niet Afgetrokken. De, ja, we ja. zijn net bezig. Ja, nee, hoe zeg je dat nou? Nee, anders. Een okay. beetje vermoeid. beetje vermoeid, ja. ja nou, dat het valt ook, ook niet wel. mee. Ik bedoel, we moeten toch drinken op de koningin? Ik, heb, ik, had, ik had een, uh, een bus geregeld die, uh, geregeld. die heb ik helemaal vol gestouwd. het waar? Nee, nee hoor. Dat ging uit. Maar ik heb gewoon leuke dingen gekocht. En dat is grappig. Ja. Okay. ja. Nou. Dat, dat doe je het voor natuurlijk. Dan een, dan een keer goed. een slideshow. Een slideshow. Ja, dat natuurlijk. ga er foto's van maken. Ja. Ja. Net zoals vakantiekietjes laat ik. Kijk, en dit hebben we gekocht en ja. dat hebben we gekocht. Oh, wow, wat e -nog. e Palladium op de radio in een happy hour. En dat wordt het. Sometimes it seems that love is too hard We're sitting here drinking in a cocktail bar Been a while since I kissed your hair now We don't get much quality time We spend it drinking half priced wine Hoping in it We'll wash away Problems that we had last week Baby, give me a chance to speak In the meantime, what are you drinking? I can't believe that you called me that Finish your drink and take it back Let's pretend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 We wanna work cheap, but there's only 60 minutes a week to drown all oh, the problems behind us. Somehow we keep on pushing through, must be because I love you and good times are all I remember. I go and miss sometimes, I'm wrong, but I'm trying to keep my good face on. Cause when we're happy, I'm in heaven. Oh, and the sign up there in the back of the bar it tells us that we haven't got far to make it. Make it, make it. Make it, make it, yeah, I gotta make it, till seven, the slap in the face and the look of disgrace in front of the whole place is so gone. Ze zullen nogal bestaan. De happy hours. Maar niet zo vaak minder natuurlijk. Want het loopt altijd uit in agressiviteit, geweld. Dat kan natuurlijk niet als iemand te veel gedronken heeft. En uh, dat, gisteren was het ook weer een uh, aantal mensen die zich hebben misdragen Ik geloof dat er een paar honderd aanhoudingen waren. Maar het was niet noemenswaardig. En waren gewoon ook weer. Ja, wat relletjes toch ontstaan door. door drankgebruik ja. ja, dat hou je niet tegen. Nou, wat mij echt opviel, gisteravond. Uh, ik ging zelf om een uur of vijf even naar het dorp. En toen weer naar huis. En toen kwam ik weer terug om een uur of. 9. Ja? En dat het zo stil was op heel veel plekken. En dat gewoon een heleboel mensen, die redden het gewoon niet. Ja, drinken vanaf 12 uur. Dat gaat gewoon niet lukken. Nee. mensen kunnen het gewoon geestelijk en lichamelijk zeker niet meer aan. Dus die liggen op pad. Ik moet ook zeggen, ik heb de hele crew van CFM niet meer gezien bij Vier hoor. Nee. <laughs> nee, ik denk dat die allemaal gestrekt waren. Maar ja, als jij al aan de oranjebiddertjes begint om een uur of tien, elf, weet je wel, en dan... Uh, Op Koningin oh, in de wat? Nacht hebben we het over, hebben we het over nee, of ochtends? Nee, ochtends, ja. Zoggens? Jawel. oké. Oh, okay. oh, je bent helemaal geschokt. Nou zeg, ochtends. Poepoe. Nee, dat zou ik echt niet, uh, nee hoor. Om elf uur ben dat ik al klaar. Dat ambieer ik niet. Om elf uur ben ik trouwens ook al klaar met Koningin de Dag. Oké. Okay. Ik ga lopen om een uur of uh, zeven, tussen zeven en acht, en dan twee, drie uurtjes en dan... Uh, jongens, aan de koffie. Ja, en Benen toen begon over. het te regenen. En toen heb ik even koningin gekeken. Ik denk, nou ja, je weet toch niet wat gaat. Laat ik toch koningin maar even gaan bekijken op de televisie. En, en, en het waren is ook ze een mooi ander... gekleed weer? Uh, ja, nee. Ik vond het wel zoede van Willem-Alexander dat hij geen uh, regenjas aantrok. Of geen, uh, geen paraplu. Hij liet zich net, not, net zo nat regenen als de, als de mensen om zich heen. En dat ja, vond ik wel mooi. Nou, dat is een teken dat het gewoon net een echt mens is. Dat ja. je, hij wordt ook nat. In de maar weer. Ja, daarna had hij wel eens gewoon een schoon, een droog pak bij zich hè. Oh. hij liep niet door tot het weer droog werd Nee, Nee, nee dat vind ik dan weer een, ah. beetje, een beetje jammer Het was een leuk gebaar dus. En ja. natuurlijk Er zijn uh, ingiets, er zijn weer lintjes uitgedeeld Ja, heel ja, wel wel veel Ik had ook een vrijwilligster Die er eigenlijk nee. nooit is bij ons Maar die heeft altijd iets anders te doen En die heeft een lintje gekregen Nou, in ieder geval niet het aandeel dat ze bij ons deed Maar voor ergens anders dan, denk ik je wil zoveel vrijwilligerswerk doen op je gegeven moment. Moet je afmelden, want je moet ergens anders vrijwilligerswerk doen. Maar ja. goed, het, het heeft even goed goede dingen gedaan. ze heeft een lintje gekregen. Maar een man in Ralte is gisteren aangesla uh, in is aangeslagen en gereageerd. Namelijk Wim Vloedgraven. Oeh, zit ook al een beetje in de naam. Had namelijk een lintje gekregen op donderdag. En luttelijke uren nadat hij benoemd was tot de lid in de orde van Oranje Nassau. Jawel, kreeg hij een hartaanval. Dus hij... Gelijk inleveren, hè? Ja. Ja, dat... want je mag ze niet houden. Ze mogen niet als familiejuwelen uh, doorgaan. Nee, nee, nee het, het, het blijft echt... van de koning. Je moet inleveren. Oh, ja. dus. Dus ik hoop dat ze hem nog even op de kist leggen. Hij stond nog niet in het boek. <laughs> ik hoop dat ze hem nog even op de kist leggen. Ja. Dat is in ieder geval als ze dan uh, even langs lopen. En dan als ze zo niet hem eraf halen, anders gaat hij er rond in. Of, of het vuur in. Wow. Ja, oeh. Oh, ja, vermoeden. Het. Maar ik hoop, ja, ik hoop wel dat hij nog even in het boek genoemd wordt. Want uh, hij is nog niet eens in het boek of uh, hij is al uh, van ons heen gegaan. <laughs> nou, het is heel triest. Ja, was, uh, hij heeft zich hard gemaakt voor uh, hart in beweging. Want ja, er moet gewoon meer bewogen worden in de hele want, ja, Hart en vaatziek en dat soort dingen. Daar, heeft zich, uh, daar is hij mee bezig geweest. Dat is het mooi gebaar. <laughs> ja, Leuk. M, toch uiteindelijk niet een goed voorbeeld. <laughs> sorry. Nee, heeft zo veel vrijwilligerswerk gedaan dat ik daardoor ja. gewoon... Uh, ja, krijg je het aan je hart. Het is te druk gemaakt ja. en dan niet betaald worden ook. Dus uh, ja, verschrikkelijk. Er is in Amerika is er een miniatuurpaardje geboren. Nou, dat vind ik wel zo'n schattig berichtje. Ja. <laughs> het is ook gelijk een berichtje. Hè? Die is geboren in Barnstead in, uh, in New Hampshire. Dat is een staat in Amerika. En uh, die, die krijgt het goede kans uh, om het wereldrecord lichterweg veugen, ve, veugen veulen te halen. Dat is een pinto pony en hij heet Einstein, vind ik wel leuk, maar hij weegt maar 2,7 kilo en is 35,5 centimeter eh? hoog. Nou, dat is ongeveer net zo de hoogte van uh, een beeldscherm zo'n beetje, hè? Dat is wel 35 centimeter, geloof ik. Ongelooflijk. En uh, voor een paard is het bijzonder klein, zelfs voor het miniatuurras waartoe Einstein behoort. En uh, het kleinste paard dat momenteel in het Guinness Book of Records staat, die uh, vermeldt, het woog slechts 4 kilo. En, maar Einstein vertoont geen tekenen van dwerggroei. Al dus de fokkers. Hij is gewoon een piepklein paardje. Nou, schattig hè. Zou die nou ook zo'n heel lief klein hinnik. Je zie je zo'n heel klein paardje langs zo Over je bureau. Nee. Ja, geef mij maar een paardenlul. Die is dan ook helemaal uh, van de baan natuurlijk. Ja, dat is, ja, nee, ja nee. Die, die uh, kan je vergeten natuurlijk. Ja, dat is voor die uh, mensen met dwerggroei. Ja, dat is nog wat. Van informatie. feel it the most Look at her with her eyes like a flame She will love you like a fly zo zwaar getafeld hebben en hebben natuurlijk zwaar gedronken. Koning in de dag, weet je nog. Ja, je moest even helemaal bijtrekken. Wat heb ik gisteren allemaal gedaan? Sorry? Kun je het horen dan dat ik zwaar gedronken heb? Ja, weet je wel. Nee, vandaag niet. Vandaag valt het mee. Green Day hadden we daarvoor trouwens nog. Last of the American Girls. Dit was natuurlijk, ja, wel massive attack. Ze hebben we een nieuwe cd uit. Je moet er even voor gaan zitten. Nou, meer voor gaan liggen, denk ik uiteindelijk dan. Om even, even tot, tot, tot je hersenen te laten doordringen. En ik had wat reviews erover gelezen. Het lijkt wel, als je het op je iPod luistert... dat er aan de binnenkant van je hersen, hersenen wordt geknabbeld. Oh, lekker. Dat, dat, is dat lekker, er hoor. stukjes worden afgeknabbeld. En dat het toch lekker voelt ook. Nou goed, het is maar uh, wat je lekker vindt. Het is 20 minuten over acht in... Toebak leeft op die radio. En Toebak beleeft. En wat heb ik nou weer beleefd? Nou, ik niet. Een vrouw heeft dat beleefd. Op Curaçao, Willemstad, om volledig te zijn. Ze liep daar rond. En uh, ze heette Malieke... En nou, ze had een uh, tas vol met spullen mee. Ja, en dat is altijd heel gevaarlijk op Curaçao. Want er zijn alleen maar criminelen. Wie zei het ook alweer? wel. De minister zei het ook weer Dat er allemaal alleen maar criminelen zijn. Die is er al geen minister meer geloof ik hè? Nee, ik denk het niet. Die was dan een PVV volgens mij of zo. Die heeft zich daar flink op ver vergalopeerd. vergalopeerd. Vergalopeerd. Ja, ja kan je vast probeer. aan het woord wennen. Ja. Hij heeft zich helemaal vergalopeerd. Het is een heel nieuw woord is dat. Maar goed, uh, het, uiteindelijk werd ze door een man van ze beet gepakt. Normaal vond ze dat niet erg. Maar dit keer met haar, haar tas afgepakt. En ze had in een keer zo van, er zit alles in in mijn tas, ik heb alleen een jurkje aan en alles zit in mijn tas, dus zij erachteraan, ze probeerde die man nog vast te pakken, maar hij duwde haar tegen een muur, sloeg haar een paar keer, dus wij gingen gewoon een beetje uh, zo half bewustroos, ik, ik moet die tas terugpakken, dus ze toch weer achteraan rennen. En een gegeven moment dook een steegje in, en toen zei er erachteraan en toen ging ik, Hé, hey, daar ligt mijn tas, dus ze pak die tas op, helemaal leeg natuurlijk, tas leeg. Toen zag ze toch nog weer die man wegrennen, uh, zij er weer achteraan, weer alle moed bij elkaar geschraapt en uiteindelijk... Schreeuwde ze heel hard, hé hey, klootzak! Sorry, daar gebruik ze. En daar schrok hij van, toen struikelde hij, toen viel hij op de grond. Toen dook ze er bovenop, toen dacht ze nou ben ik aan de beurt. Toen heeft ze me in een wurre greep gehouden. Echt een half uur lang, mensen die in de beurt rondliepen hadden, ze, ach man, laat hem toch los. hè? maak je niet zo druk. Echt die mensen op curaçao zoiets van... Wat kan nou in die tas zitten? Wij hebben Kijk nooit zoveel in ons tas man. zitten. rustig maar gaan, man. Uh, rustig gaan, man. Nou. Paast het nou voor helpen? Ja, nee, dat deed ze niet. Ze heeft het helemaal leeg gedaan. En dan komt de politie. Die kwam ook eens aankakken. Wat is er aan de hand hier? Kan ik helpen? Misschien die hebben die man meegenomen. Die man is echt helemaal flabbergaster. Zo van ik ben door een vrouw. En het is een gestevige man als je op de foto kijkt. Is, is hij je overmeesterd? Hij was echt helemaal in een cel. Zat hij nog helemaal gewoon helemaal onderuit gezakt. Wat is mij nou overkomen? Ik ben een watje. Ik ben een watje. Hij was echt een hele fanatieke tasjeserover. Hij heeft heel veel jaren ervaring. Dus, uh, nou, als je hem nog aan kan nemen, kan je beter nog even nadenken. Want het is geen goede dus. Maar echt de mentaliteit er ook. Iedereen liep eromheen van, oh, maak je niet zo druk. <laughs> eh, je bent over, ben over, ben over, ben overvallen. Ja, wat zat er nou in die tas? Wat kan er nou in zo'n tas zitten? Ja, door leven. Ja. Dat heb je bij vrouwen. Alles zit erin gewoon, alles. Ja, maar op Curaçao hebben ze toch andere standaards daar. Ze, zit er alleen een plastic tasje al erin zitten in een plastic tasje? Dat was een plastic tasje. Ja, nee. Als je gewoon mijn, mijn leren hutkoffertje neemt Met ja, Mijn leven zit erin Identiteitsbewijs gewoon. hebben ze daar niet natuurlijk. Geld, nooit van gehoord. Een koe hartje. Het zou misschien wat in kunnen zitten. Ja, nou, wat denk je, dat waar het is. Waar het is. Maar snoepgoed, ja, de meeste mensen, de snoepgoed, dat maak je op. Dus het percentage is vergaanlijk leeg geweest bij de meeste mensen. Maar bij haar zat hij vol. Ja, ja, dus nou, ja, maar dat nou. is wel zo van, zij, zij moet zich inderdaad dan ook wel heel goed voelen dat je inderdaad ook het lef hebt om erachteraan te gaan. Dan. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, als echt je hele leven, wat jij zegt, in ja. je tasjes, dan ga je er echt achteraan, hoor. Want als je geen identiteitsbewijs meer hebt, deze vrouw heeft het goed in de gaten, als je geen identiteitsbewijs hebt, dan, dan ben, besta je niet. Nee, dan ben je er gewoon dan niet. Dan ben je niet. Ja, ja. ja dit dus is het waar. dat heeft ze goed aangepakt. Heeft ze heel stoel. Heel goed gedaan. Het is te laat voor de lintjes, maar volgend jaar sta, uh, staat ze vooraan. <laughs> De, de Braziliaanse minister van Volksgezondheid... want we zitten nu toch een beetje in de warme landen... José Temporao. José Temporau, hè. dat klinkt ook zo mooi... heeft oh, ja. een probaatmiddel tegen de hoge bloeddruk van de Braziliaanse bevolking. Meer seks. Ja, ik bedoel, we zijn er weer. Uh, volgens de minister <coughs> moeten volwassenen meer trainen om hun bloeddruk laag te houden... en onderdeel van een goede cardiovasculaire workout... is volgens Temporau seks. Ook raadde hij dansen aan, een gezond voedingspatroon... en regelmatige controles van de bloeddruk... Hij deed zijn uitspraak maandag tijdens de lancering van een nationale campagne tegen hoge bloeddruk in de Braziliaanse hoofdstad. En wat is de Braziliaanse hoofdstad? Even een kleine test. Nou, het is heel makkelijk. Brasilia. Brasilia? Ja, ja, dat wist ik ja, helemaal niet. Ja, nee, ik ook niet. Nee, maar daarom vroeg ik dan ook. Het ministerie van Volksgezondheid zei dus dat 21,5% van de Brazilianen in 2006 aan hoge bloeddruk leed. En het percentage was dus in 2009 al opgelopen tot 24,4%. Dus ja, dat zal bij ons ongetwijfeld ook zo zijn. Want wij hebben toch ook af en toe de gezondheidsweek en zo. Ja. Dan word je eventjes, uh, kan je gewoon op je werk krijg je dan fruit. En wij hebben nog steeds dat we fruit krijgen. Oké, okay, dus dat hebben ze goed volgehouden. Ja. Nou, goede zaak toch? Goede zaak, zeker weten. Eh, nieuw... Ja, dat meer seks, dat weet ik niet. Als je, het, als je het dan maar wel een beetje uitgebreid doet, hè? Ja, niet even snel. Nee, want dan uh, die, die 30 seconden. Ja. Nee, ja, dan jouw... maar gewoon uitgebreid met, dat, uh, met uh, een lange vrijpartij. Gewoon lekker zoenen. De gemiddelde tijd bij jou is toch wel 30 seconden. Wat jou, nou, jouw je, ervaring? Nee, ik bedoel eigenlijk voor de man eigenlijk. Ja, natuurlijk voor de man. Maar ik bedoel, ah, ja. de, die jij hebt met een man in 30 seconden. Ah, dat, is echt, uh, dat gaat niet werken met die bloeddruk. Nou, ik red nog wel de vier minuten hoor. Dat ik ja, wel. maar je moet er doen. dan een ook doen. Dan gaat je hart sneller stromen, je huid raakt door bloed. En je ziet er ook heel, heel mooi uit, wist je dat? Heb je nog nooit naar, Daarom heb hebben sommige mensen heb spiegels boven een bed. Ik heb wel eens films van mezelf gemaakt. Ik ben niet echt of ik er nou echt een heel mooi uitzag. Nee, ja, het is wel zo. Je, huid, je, je gaat ervan stralen als je met zoenen en zo. Nou, laat, maar, laat maar, laat maar. Dit is te intiem. Oh. Ah, ah, ah, ah, ik vind, ah, het valt vind, goed naar je vrouw kijken. Uh, uh, <laughs> ja, dat doet de hele tijd al. Ja. Um, uh, <laughs> je nou, je bent gelijk <laughs> van je. Apropos. <laughs> dus je bent meteen vast helemaal. Wordt weer tijd. Wordt wekelijkse wip. Blijkt wel. Uh, Darwin Dees ah. is een uh, man. En die maakt al wat grappige muziek. En die heeft nu een plaatje gemaakt over Raider detectors. En hier is het te plaatje. Oké. Okay. Radar detectors. Hij zegt het vaak genoeg dus je weet het uiteindelijk wel. You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong digital evangelist. sector I drive a thousand Drive. Momenteel hebben we een nieuwe fase in popmuziek. Marnedier. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is een van de voorbeelden van. Uh, Darwin, die is, heet het, het heet Radar Detector. maar als je zelf ook wel achtergekomen. Het is uh, half negen. Ja, het is half negen. Echt waar? Het is half negen. Dus het nieuws uit Zandvoort. Oh, Zandvoort's Zandvoort Nieuws. De kunstveiling van, uh, van de werken door Zandvoortse scholieren in kader van de kinderkunstlijn zijn gemaakt. Heeft een schitterend bedrag opgeleverd. Ik zal even anders gaan schrijven als ik jou was. Als je de krant... Want dit is, dit is een samenhangend. Maar goed, ik heb even een kritische noot over wat ik lees in de Zandvoortskrant namelijk. Er is duizend euro overgemaakt op de rekening van de OCK, het spalier in Zandvoort. En Pieter Jouwstra was veilingmeester. Hij, hij heeft je helemaal suf gelul te geven. Werd, uh, werd er werden biedingen gedaan en het liep redelijk op. En uh, nou, een leuk leuke schilderij. En uh, er zijn heel veel gemaakt en onder andere hebben daarbij geholpen. Hilly Jansen en Marianne Rabel hebben de scholieren begeleid om de diepere boodschap in het schilderij te kunnen krijgen. Want die kan wel zo wat op het doek kletsen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En de afgelopen weken zijn die diverse etalages in het centrum waren die schilderij te bewonderen. Dus dat is goed om te weten. Duizend euro, dames en heren. Wat gaan ze ervoor doen? Nou, ze hebben een idee. Of ze gaan een reisje maken met de kinderen. Of misschien een spelcomputer. Ja, laten we maar weer een spelcomputer kopen. Kopen we wel een wie dan? Want dan ja, moeten we nog gaan bewegen namelijk. Ja, ze doen het niet. Geen een Wii kopen. de wie, weet je wel. We bewegen ze toch nog een beetje. Ja, wie weet waar Willem Wouter woont. Dus de wie? Ja. Nou ja, oké. Okay. Ook wel weer het genoeg kwartaalblad, nu. Ja, Het kwartaalblad van Genootschap Oud-Zandvoort. De Klink staat dit keer in het teken van de verwoesting van Zandvoort in de Tweede Wereldoorlog. En deze uitgave heeft speciaal voor de jonge generatie geschiedkundige waarde. En daarom besloot de gemeente om met GOZ, dat is waarschijnlijk Genootschap Outsantwoord, een subsidie toe te kennen zodat de schoolkinderen van de hoogste klasse deze kaalslag aan de kust aangeboden zouden krijgen. Inmiddels is op vrijdag 23 april het eerste exemplaar door Anke Joustra Brokmeijer aan groep 8 van de Hannisch Schafschool uitgereikt. Een leerzaam initiatief. Mooi. Ja, ik, ik, ik zit er lees iets in, in, in het zandvoortsklad. Ik weet niet of het een grap is of dat nou echt een, een, een spellingsfout is. Maar het gaat over de laatste aflevering van de Bar Battle in Laurel, Laurel en Hardy. Het was ongezellig. Weliswaar niet al te druk, maar degene die de moeite had genomen om er naartoe te komen... Echt die, ja, die werd beloond door onder andere een optreden van de zinger, de barman. En, staat er onder de foto... Er was ook nog de beroerdste barkeeper van Kennemeland te vinden. De beroerdste? De beroerste. Oh. En of het nou de beroemdste of de echte beroemste ja, barkeeper was. staat verder in het stuk er helemaal niks over. Het team van onze lokale Radio Zandvoort nam nam nam de handschoen op. En presenteerde met veel trots de bekende Zandvoortse zanger Joyce Meester. Meester. Meester. Die heeft er opgetreden. Ja. Maar er staat niks over Mauris, want de beroerdste barkeeper... Dat schijnt dus Maurits te zijn. Ja, ja, of het maar, is de beroemdste. Ja, hij, hij was vorige week bezig. en hij, Ik kreeg nog een bedonnen van, waarom was je er niet? Maar ik was die avond net ook in Amsterdam. Ja, dan wordt het laat, hè? Ja. Maar uh, we hebben allemaal met die barbattle meegedaan. En uh, binnenkort, binnenkort is de uitslag van uh, wie heeft nou uh, het beste gepresteerd. En natuurlijk heeft onze bar ploeg het gedaan van de gemeente. Oké. Okay. Donderdag uh, 13 nou, mei, om uh, acht uur. Ja, in... Ja, in Laura Harley wordt het bekendgemaakt. Donderdag 13 mei. 13 mei. Oh, Oké, okay. oh, dat is al yes. gauw. Maar ik wil, ik wil wel eens weten of het nou echt de beroerste was of de beroemdste. Ja, dat moeten we gaan vragen. Je moet gewoon straks uh, om uh, tussen 12 en 2. Yeah? Moet je even bellen naar de studio, dan word je in de radioprogramma geroepen. Want dan is Maurice hier. Ja, dan gaan we dat even doen. Die heeft dan zijn eigen programma. Ja. Ik. Uh, wil ik deze plaat rijden? Nee, dames en heren. Ja, ik vond juist zo heerlijk. Je ik heb het een beetje. Van je, je wilde wel deze plaat? Het kan hoor, het is echt ja. interactief. Gewoon de luisteraars vraagt iets aan en wij draaien hem gewoon. Ja, ik woon ik hier wel. Uh, oh, okay. Het is een beetje dromerig. Oh ja, heel erg Dan denk ik aan een uh, strand waar je zo heerlijk in zo'n stoel ligt. Een beetje te kijken naar de... This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child. Before he starts to crawl. This is the wall that's never won. This is a soldier and his girl. The last good night. Pictures of you. Foto's van jou. En foto's van mij. Leuk om te zien. Alhoewel, de laatste tijd word ik wel weer echt. Ik uh, altijd chockerend als ik foto's van mezelf zie. Huh, Wat een enge man. Weg Ja, vind ik weet niet zeker. Heb je terugkijkt? Nou, jij heb je dat niet? Dat je het allemaal schrik van jezelf? Nou ja, ja, ik maak gewoon liefst alleen foto's van mijn hoofd. Haha. <laughs> <laughs> liefst maak ik altijd foto's van mijn buik. Maar goed, ja. Ja, ja dat is niet twee. Ja. Kun je je navel zo? Kijken of er al wat kweetjes in zijn. Ja, precies. ja. Of, ja een klein micro-organisme. Ja, dat is, dat is altijd wel leuk als je zeg maar op een uh, gegeven moment uh, heel strak bent. Dan word je te strak. Op een gegeven moment denk je van. Dan hmm. krijg je een opballende navel. hè? Dan. Ja, ja, precies. Dat had ik toen ik zwanger was, want dan wordt hij van binnen uit naar buiten geduwd. Oké. Oh, okay. Dat is ook wel heel apart. Dan kon ik ja. eigenlijk eens goed schoonmaken. Ja. <laughs> leef niks in zitten zeg maar ja nee, nou, even tris nieuws de Nederlandse reis- en luchtvaartjournalist uh, uh, Levant Bergkotte, daar was 33, heeft in Argentinië een piloot vermoord en daarna zelfmoord gepleegd door het vliegtuigje te laten neerstorten. De Argentijnse justitie is uh, daarvan overtuigd, zo berichten lokale media gisteren. Bergkotte, geboren in Istanbul, boekte vorige week vrijdag een rondvlucht in het westelijke stad van uh, Brachlone, sorry voor de uitspraak. Het sportvliegtuigje stortte neer. bij een goede weersomstandigheden. Het was een beetje vaag. Ze hebben wat onderzoek gedaan. Toen bleek dus dat hij op zijn hotelkamer. had hij een brief achtergelaten. Een afscheidsbrief. Het maffe wel was. Dat hij nog schreef over de gebrekkige luchtvaartveiligheid. Dus dat is wel een beetje raar. Ja. Hij heeft eerst de, de, de, dat, de piloot vermoord met een mes. En daarna heeft hij onder andere de, de, de brandstofleiding doorgesneden of afgesloten. En uh, was ook nog, uh, ja, mijn bloedmes gevonden, dat mes dus waar ik mee gewerkt heb. Peperspray even gevonden. En ja, het vliegtuig is gewoon naar beneden gekomen en uh, dood. Maar het is toch lullig als je zelf dood wil, moet je dan nog ook even een piloot meenemen. Ja, hij had ja. gevraagd om een solo vlucht, maar daar, dat, dat werd niet gehonoreerd. Okay. Dus hij moest wel iemand meenemen. Het is toch echt triest dit hoor? <laughs> maar ik, ik vind ook het idee van, het is een beetje omslachtig. Ik kan ook gewoon van, een, van een, een hoog gebouw afspringen of zo, dan ben je ook klaar. Ja, hij wilde een statement maken dat de veiligheid slecht was. Ja, hij heeft het zelf veroorzaakt. Ja, maar, maar ook je... het idee van, ja, nou ja, laat ik nu die olieleiding maar doorsnijden, want anders duurt het zo lang voor hij neerkomt. Ja. Want ik denk ook als je nou bijvoorbeeld een heel, heel groot vliegtuig hebt, wat dus een enorme tanken vol kerosine heeft, dat je van nou, een piloot dood zou, nou, nou, gaan we op me dood wachten. En Blijft hij dan gewoon steeds rondjes over rondjes uh, gaan? Uh, door, hey, uh, je blijft toch een beetje vastgehouden worden door de. Door de, door de? Magnetisme van de aarde ofzo? dan een beetje. Nee, toch. Ja, is je kan ook je gewoon naar de grond toe sturen. Ja, ben ik wil zeggen dat we er ook vanaf gewoon. Want je zegt. Je kan, wat een gedoe zeggen. moet je in een vliegtuig. Je schrijf een brief. <laughs> Nou, dan gaan we nog een, een proberen. vliegtuig vliegtuigen in vliegtuigen Dan kunnen ze een paar van die andere vliegtuigen de lucht in sturen. En die kunnen je dan uh, in een sandwichgreep meenemen naar beneden. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar wat een Technisch goed doel allemaal. Als je nou weer van die plannen hebt, spring dan gewoon van een gebouw... in plaats van iemand ja, anders mee niet, te niet nemen. Niet voor een trein. En zo'n dat... vliegtuig ook nog eens een keer de, een puin te vliegen. Wat een overdreven gedoe allemaal. Ja, ja. Aandachtvrager. Grote aandachtvrager ja. dat je bent. Ja, maar ja, misschien was hij ongelukkig. Ja, nou ja. Dus nou ik heb uh, weer, we hadden vorige week hadden het er ook over. Maar wederom, in Iran ja. zijn, uh, uh, lopen vrouwen die hun vaak gesluierde velletje deze zomer toch blootstellen aan de zon. en daarmee een kleurtje op doen. die lopen het risico om gearresteerd te worden. Iran heeft de inwoners, uh, de, vrou de vrouwelijke, aan de vooraan van de zomer gewaarschuwd. om de nieuwe islamitische kledingvoorschriften strikt te zullen handhaven. En vrouwen worden daarom aangeraden er vooral niet bij te gaan lopen als ze zongebruinde kat. Walk -modellen, catwalk modellen. Natuurlijk oh, ja. verwacht van ons dat we daadkrachtig optreden wanneer we sociaal wandgedrag constateren bij vrouwen. Of mannen, staat er toch bij. Oh. Dat is Brich Hossein Sayedinia, hoofd van de politie in Teheran. En uh, hij blijkt ook uh, vanuit te gaan dat het een drukke zomertijd gaat worden. Want in sommige delen van Teheran zien we heel veel zondgebruinde vrouwen en meisjes rondlopen. En hij heeft dus aangegeven dat ze wel eerst waarschuwen voordat ze de meisjes oppakken en insluiten. Oh, Oké. Okay. Dus dan, uh, dat vind ik ook weer achterlijk Want stel je nou voor dat je gewoon een, een uh, binnentuin hebt En er is niemand thuis En je gaat daar gewoon lekker in je bikini liggen Of misschien wel maakt Nou, daar heeft niemand last van Maar hij vindt dan toch van ja, dat is toch uh, onzedelijk gedrag Dat kan je niet doen Ja, maar als je dan gewoon in een straat gaat Dan moet je gewoon wat poeder op uh, van, die, uh, ja, van die bleekpoeder Ja, ik hoorde van die, die was in Vietnam geweest Ja. En die hadden dagcreme gekocht, uh, zijn vriendin En die, die, die dagcreme Daar zat iets in uh, wat, je, wat, wat bleekte Oh. Dus ze werd ook helemaal niet bruin, weet je. <laughs> dat was ook wel heel irritant. Het <laughs> was irritant. dat ja. wist ze niet. Dus zij nee, smeren dus... overdag die creme. Ja, crème. gewoon een dagcreme. Gewoon lekker, weet je. Ja. gezicht een beetje, de droogte weg. En, uh, de, maar die werd dus ook helemaal niet bruin. Ja, we in dus bepaalde dus... landen, daar zijn, zijn blanke mensen nog steeds wel eigenlijk de ja. interessantste. En al die mensen, donkere mensen, die proberen uh, toch uh, witter worden of witter te lijken. Ja. En uh... dan worden ze serieuzer genomen. En dan komen ze dus in een hogere uh, loonschaal, of zo, ik heb ik wel eens uh, ja. Gehoord. Is nou... En hier in, uh, in Europa is het uh, volgens mij net weer andersom. Lijkt wel. Het is ook bij de bij de negroïde groep, of nee, zeg je, uh, Afro-Amerikaanse mensen, ja. dat, die, uh, dat uh, hoe blanker je bent, hoe meer uh, succes je dan ook weer hebt. En ja. hoe mooier gevonden wordt. Eigenlijk wel. Ja. Dus het is wat dat betreft uh, heel heel gek, eigenlijk hè. Het, het, het is het wil Je wil altijd iets worden wat je niet bent. Hè? De, ik zou bijvoorbeeld heel graag een mooie bos krullen hebben. En die mensen met krullen willen het al, weer allemaal stijl hebben. Ja. Nou, goed, ik geloof nog steeds dat donk, de meeste donkere mensen toch wel wat blanker zouden willen zijn. Dat, dat, ik weet niet wat dat is. Hè. Dat blijft gewoon een beetje. Omdat het toch... We zeggen niet te discrimineren, maar toch uiteindelijk... Ja, ik denk ook omdat als het donker is dat ze elkaar niet zo goed kunnen vinden. Hé, hey, dat is de oplossing. Kijk, daar allemaal zitten natuurlijk. Je ziet ze ook niet aankomen, hè? Nee, jezus, zijn namelijk weer terug in de jaren... 7. Lesartist van natuurlijk, uh, Santa Gold. We zitten te wachten op iets nieuws van haar, want het hele album is leeg Sorry sorry voor deze uitspraak, van, uh, van singles. En uh, dit was een van de betere singles volgens mij de eerste die er vanaf kwam. En die zit nog steeds op mijn harde schijf, zeg maar. Uh, tien minuten voor negen, in wat regenachtig zand wordt. Maakt allemaal niet uit. het begin is ons, natuurlijk ook, uh, ons been uit ons lijf uh, gelopen. Ja, dus vandaag gaan we relaxen. Helemaal relaxen, gewoon niks doen. Nou, je moet wel even boodschappen doen. Dus uh, nou, doe het meteen even en dan ben je er ook vanaf. Zo is dat. Ja. Er is, uh, in Utrecht is er een, was er een, een jolige hond. Ja, een jolige hond. Die heeft de politie geholpen het opsporen van een scooterdief. De agenten zagen op de Orinoco Dreven scoot op de grond liggen. En toen de jongen die ernaast stond, de agenten zag, ging hij als een de speer vandoor. Piuw! En de hond uit de buurt zag hij een spel in. En een rende achter hem aan: hey, we gaan spelen. En toen de 16-jarige Utrechter zich in de bosjes verstopte, bleef de hond volgens de politie aandringen om met hem te spelen. Waardoor hij de schuilplaats van de jongen had verraden. Voor de agenten was het hierdoor een koud kunstje om de verdachte op te sporen en aan te houden. Scooter is in beslag genomen voor onderzoek en de hond kreeg als dank voor de hulp. Slechts een ei over de bol. Nou, nou ja, toch maar. is wel een lekkere warstpuntje, dacht ik zelf. Ja, dan <laughs> spel het gewoon aan zijn velletje vast. Ah. Eindelijk is een hond die ook een beetje wat doet voor de kosten. in plaats van alleen maar te, gras onder te schijten. Ja, ik vind het wel grappig, dit hè? Ja, dat is. Nee, dat uh, die jongen echt zo de wind erop? Oh, ja, ja. <that> nou gaan we gaan we toch lol maken? <risa> ja, heerlijk. Erg leuk dit. Ja. Uh, het commi committee. Het comité 4 en 5 mei moet steeds meer moeite doen... om het op Nederland om, om, jee man, op 4 mei Nederland stil te krijgen. Want ja, dan moeten we twee minuten stil zijn. Nou, moeten... Nou ja, sommige mensen zien het wel als moeten. Dus ze moet, ja, ze gaan er meer aandacht aan besteden... om dat voor elkaar te krijgen. Twee minuten stilte om acht uur... Uh, zijn minder vanzelfsprekend, constateerde zij. Volgens haar is de samenleving dynamischer en mobieler... en staat uh, 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... de doden denk ik, niet meer bij iedereen boven aan het lijstje. Nee, natuurlijk niet. Ik, ik, ik heb nog wel steeds zoiets van ik probeer er echt rekening mee te houden, maar ik heb twee kinderen, dus die kan je nog niet helemaal instrueren. Jongens, we moeten nu stil zijn. Nou Je, je, je, je pakt ze tegen je aan en je houdt gewoon je hand voor de mond. Niks aan nou. Het kan twee minuten, kan dat wel. Hè? Dat moet lukken. Ja, twee en daarna mogen ze de boel weer vol schreeuwen. Ja, dus je kunt twee maar minuten je Maar kan je kan het misschien ook houden. uitleggen. Ja, het kan nu wel de leeftijd zijn, 6 en 8. Het kan wel, maar 2 minuten is wel lang. Want ze moeten er net even plassen. Of ze moeten net weer even iets anders. Ja, dat over. kunnen ze toch doen zonder te praten. Gaan ze gewoon plassen? Ik ga het dit jaar weer proberen. Ik ga me er weer op inzetten. Ik, ik ga het van je horen. Ik, je gaat het van me horen. Maar goed, wees er even bewust van. Ook al zit je in de auto, je mag gewoon op de vluchtrook staan. Echt waar. Ik krijg geen boete. Ik heb het ooit eens gedaan. Ik krijg geen boete. De politie ging voorbij. Ging oh. ook op de vluchtrook staan. Ah, oh, maar zijn we één weer. Probeer dat gevoel vast te houden, want ja, al die mensen die een oorlog hebben meegemaakt, ze vallen al van ons weg. Die zijn wij er niet meer. Dat, nee, die zijn er niet meer. Wij moeten dat verhaal doorgeven. En ik zag uh, afgelopen week een documentaire over Otto Frank, weet ik nee. of je het gezien heb. Indrukwekkend ook weer, gewoon die man, wat hij meegemaakt heeft. Hoe oud die man ook is, hè? Ja. Want ik bedoel, 45, dat is al 65 jaar geleden. Dus die man die is zeker. Hij is nu dood hoor. Maar... Ja, is hij dood? Ja. Oh ja. ja, zeker dood. Als was hij 100 en zoveel. Hij was 56 dat hij in de oorlog een beetje rondliep. Oké. Okay. Dus uh, het is gewoon wonderbaarlijk dat hij de oorlog heeft overleefd. Want het leek me ook heel wel oud. een hele lieve man. Ik heb die boek, het boek wel gelezen natuurlijk. En het leek me gewoon zoals zij hem beschreef. Het was ook heel veel stapel op hem. Ja. Ja, Het eerste huwelijk was een beetje verstandse huwelijk. en het tweede huwelijk na de oorlog, dat was echt, dat was echt liefde, geloof ik. Wat, wat, hij, had. Oh, wat okay. hij had had. Okay. En uh, ja, het is gewoon drie, moet je je voorstellen: gewoon kom je uit het kamp vandaan, en op hoop ik uh, 3 juni of zo, kom je uit het kamp vandaan, en 4 juni is maar weer aan het werken gegaan als afleiding. Want ja, hij had geen idee of nou uh, of zijn familie nog terug zou komen. Is je gewoon maar aan het werken gegaan, je, heb je niets, hè? je huis is verhuurd, uh, of is gewoon weer door anderen bezet, en je komt gewoon in Nederland helemaal. Het was gewoon het pand waar het achterhuis was. Hè? Dat hij dan het bedrijf weer een beetje van... Even, ja, dat, uh, even de post lezen. Even de post lezen en <laughs> eens kijken, wat ik, Gewoon weer aan het werk. Daar heb je de voorstel. Je ja. hebt heel compleet gezin. Dan kom je terug. Een man en dan tegen de zestig ben je helemaal weer rrr, alleen. Ja. ja, dat is heel raar. Het ja, steelt voor van jou dat jij inderdaad... Ja, dat, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want ja. ik heb een gezin. Dus ik kom hier een gegeven moment terug van een rare vakantie. Want dat was toch wel een beetje een rare nee, vakantie? Een hele rare, ja. Een hele enge vakantie. En dan kom je te einde en dan moet je het helemaal... Maar nou, ik vind het triest. ook wel ongelooflijk dat hij het overleefd heeft. Ja. En uh, heel veel mensen, tenminste vooral Duitse mensen... hebben nog wel eens negatieve reacties geleverd. Van, nou probeer je over de rug van je dochter... die een boek geschreven om geld te verdienen. Nou, ik zou zeggen, het maakt me geen fuck uit gewoon. Echt, nee. als hij dat hij heeft gedaan... hij heeft er heel veel positieve dingen uitgehaald uit het uh, boek. Want hij twijfelt natuurlijk wel over het uitbrengen... van het uh, dagboek van Anne Frank... Het maakt helemaal niks uit, jongen. Het was jouw leven als jij er geld over wil verdienen... en je hebt er ook nog een positieve draai in gegeven. Prima. Ja. Ja. ja, want het schijnt nu dat in het Achterhuis... dat al die pagina's van die boeken... dat die nou ook echt uh, te lezen zijn. Ja. Hè? Dat ja. was vroeger nooit zo. Dat lag ergens in de vitrine. En nu hebben ze het... Nou, hoe ze dat nou doen dat je allebei de kanten ziet? Hebben, nou, ze hebben ze dus toch, toch, allemaal toch een kopietje gemaakt? Hè, oh, nee, toch. Nu niet gekopieerd. Ja, dat wacht wel... toch. Het zit er toch rechten op? Hoe zit dat nou? Ja, precies. Ik ben er wel echt... geweest ooit. Ben je ook ja. een keer geweest? Nee. Nou, ik, denk ik, heb he, ik weet er heel nu... veel van, maar ik ben er nog nooit geweest. Maar ik denk dat je kinderen nu ook onderhand ook wel groot genoeg zijn. Ja, uh, ja. Zeker je oudste, dat meisje, uh, April. April. Dat, die, uh, dat zij gewoon uh, als ze jarig is een keer zo dat boek uh, kan krijgen voor de verjaardag. Ja, ja eigenlijk een wel. Idee. Ja, dat is weer een nieuwe zaag. Open, ik vond het dus, zelf uh, als kind, vond ik dat gewoon uh, heel indrukwekkend. Mijn zus had het boek, dus ik heb het echt diverse keer gelezen. Oké. Okay. En uh, ik kom er, zeker, het is natuurlijk, uh, ze was toen een jaar of tien, elf, twaalf. Een ja, aantal jaren heeft ze geschreven. Ja, en dan ja zeker, zeker als je zelf een dochter hebt, die die leeftijd heeft. dan kan je je veel beter erin verplaatsen. Want het wordt ook gewoon op kinderlijke manier geschreven. Ja, dus dat vond ik wel. Maar ja, er zijn meerdere boeken. Hè? Ook, niet alleen van haar, maar ook van een zekere Selma. die toen ontsnapt was uit het uh, andere park. Park? <laughs> pretpark, nee. Een andere uit, pretpark, ja. Nee, uit het andere. Met wat strenge ja, die, leiding. Die waren toen met z'n allen waar ze gaan rennen. En uh, toen waren er ook, ook allemaal mijnen en zo. Selma heette ze. En toen kwam ze terug in Nederland. En toen mo mocht ze niet blijven. Want uh, ze was toen met een uh, oh, ja. uh, pol getrouwd. Klopt, ja. ja. Ja, die heeft pas alleen nog... Uh, sorry. Uh, sorry. Ja. ja, dat was die goed gegaan. Sorry. Ja, en die woont dus al jaren in de hebben Amerika. hebben goed in Nederland trouwens. Om even sorry te zeggen. en Ja, alles dat, klaar. Is, dat, dat kost veel moeite. <tus> maar er zijn Klopt. veel meer van dat soort verhalen, hoor. Ja, natuurlijk. Maar ja, Anne Frank heeft uh, ja, de hele wereld uh, weten beroerd. Het schijnt... Ja, Beter er... verkocht te zijn dan de Bijbel, heb ik wel eens gehoord. Ja, klopt, maar Zoveel klopt. delen zijn er. Maar, maar, maar die Otto Frank was natuurlijk ook een beetje een zakenman. Hè? Want ik bedoel, in, in het begin kwam het boek helemaal niet van de, van de grond. Dat duurde heel lang. En uiteindelijk toen is het, heeft hij iedereen aangeschreven. Hij heeft het gewoon echt gepromoot. En uiteindelijk is het door zijn toedoen is het gewoon heel groot geworden. En, ja. en daardoor wordt Anne nooit vergeten. Nee, nee, nee en dat, dat is, is ook wel weer wel goed. Mooi. Maar het is ook wel weer een hele commissie wat erachter zit eigenlijk. Dus ja, het, uh, ja dat, dat is met meer dingen. Maar het, het heeft een positieve draai, vind ik. En dat mag je best wel uh, benoemen. Goed. Uh. <middels> Muziek op die zender. Komt ook nog voorbij. Apples in stereo. Geen idee hoe een appel klinkt in stereo. Maar dit is misschien een voorbeeld van... The Dance for. Ik denk om nu op de dansvloer plaatsen nemen. ik heb even te veel rondjes gelopen. Op de vrijmarkt heeft te veel kinderen afgetrocheld. Ah, vijf euro, Nee, ik geef drie euro, hoor. Ja, wat we zeggen euro? Ja, maar ik zeg drie euro. Dus ik heb even geen zin om uh, op de dansvloer nog een uh, rondje te gaan, uh, een, een mopje te gaan dansen. Dus ik sla dit keer even over. Maar deze plaat ging erover. Dan denk ik hoe komen we in godsnaam om op dansen? Nou, deze plaat heet de Dance Floor en het bandje heette Apples in Stereo. Ha! Apples in Stereo klinkt wel leuk. Leuk. Er is in de Indonesië is er een stel opgepakt dat gehaktballen heeft gemaakt van een vlees van een beschermde apensoort. Alsjeblieft, Al dus de dierenrechtenorganisatie ProFauna. De man en de vrouw vingen op Java tientallen zeldzame Javaanse slankapen. Nou, dat Zo zeldzaam zijn ze niet. Tientallen. Nou, je, tientallen. Maar ja. ze hebben het voor, uh, apenvlees dus tot balletjes in de soep verwerkt omdat zij rundvlees en kip te duur vonden. En de politie vond dus echt tientallen kilo's apenvlees, waarvoor naar schatting 20 tot 25 apen zijn gedood. Net zoals de dodo, hij is niet meer de aap. Of valt het mee? Zijn er nog wel een paar aapjes op? Nou, tientallen? Maar, dan, ja, niet. tientallen. Nou ja, er waren 20 tot 25 zijn er gedood. Dus nou, misschien zijn er nu nog drie. Ja, ik weet het niet. <laughs> <laughs> maar ik vind het wel... Uh, dan denk ik van nou, hoe kan het nou? Je kan toch ook zelf gewoon, als je slim bent, gewoon een paar kippen gaan houden. Maar, ja, en die geef je dan gewoon een beetje... Maar ja, dan is het brood misschien weer te duur. Dan waren ze echt arm, deze mensen hoor, dan. Ja, het is ongelooflijk dat ze het voor elkaar gekregen hebben, ook gewoon al die apen te vangen, terwijl ze, ze oh, zelf zijn. Oh, het lijkt me zo zielig, want ze hebben van die leuke handjes, en dan ze oh, dat je dat dood moet ja, maken. Oh, en oh. En dan kijk, en als je het spiertje trekt, gaat het handje over en dicht. Oh, Het lijkt wel gewoon mensen ook, hè? Ja. Zullen we, we daarvan afstammen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Oh, kijk, een klein piepeltje. Oh, wat schattig. Oh,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 De Britse premier Brown moet in zijn verkiezingscampagne opnieuw een flinke tegenslag verwerken. Twee toonaangevende kranten in Groot-Brittannië hebben hem de rug toegekeerd. The Guardian en The Times steunde bij vorige verkiezingen Labour, maar kiezen nu voor een andere partij. The Guardian schrijft vandaag dat het tijdperk van de liberalen is aangebroken. De krant geeft de voorkeur aan de liberaal-democraten van Nick Clegg. En The Times geeft zijn steun aan de conservatieve partij van David Cameron. In enkele peilingen is Labour verder gedaald. De partij dreigt af te stevenen op het grootste verlies sinds 1918.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 De nationale veiligheid van de Verenigde Staten wordt indirect bedreigd door de overgewichtepidemie epidemie onder Amerikaanse jongeren. Twee gepensioneerde topgeneraals maken zich grote zorgen over de obesitas epidemie in de Verenigde Staten. Een op de drie kinderen is veel te dik en dat betekent dat een derde van de jongeren niet geschikt is om het leger in te gaan. Volgens de oud-generaals Shalikashvili en Shelton vallen nu al de meeste recruten af bij de selectie doordat ze te dik zijn en niet kunnen meekomen. Het leger is al minder populair dan vroeger en als van de mensen die toch het leger in willen bij voorbaat al vele afvallen, dreigt inkrimping van de strijdkrachten, al dus de twee oud-generaals. Het weer, bewolkt met in het westen buien, vanmiddag klaart het daarop, maar dan...